9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Ja, goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Wel of niet Syrië aanvallen als vergelding voor de gifgasaanval van augustus. Internationale leiders spreken stevige taal. Maar knopen worden nog niet doorgehaakt. En het is duurzame dinsdag, weten we. Van Marcobin Visser Hij heeft het zo over flessenpletters, pletters, gewasklemsystemen Pardon? en de voediebag. Een was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 De borstrol is niet een slag die uh, erg makkelijk uit te voeren is uh, op het moment dat je gekleed en al te water komt. En dat is natuurlijk uh, de schoolslag wel. Die kun je ook heel lang volhouden, ook voor mensen die uh, wat minder geoefend zijn en minder vaak zwemmen. Terwijl de borstrol is toch een slag, daar moet je uithoudingsvermogen voor hebben. En dat is iets wat uh, kinderen over het algemeen nog niet hebben. Het platform voelt zich gepasseerd door de zwembond en zegt dat de bond in het geheim met de proef aan de slag is gegaan.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 verkeersinformatie bij de ANWB Johnson-Hoka. Het is een minder drukke spits met in totaal 69 kilometer. Wel zijn een paar files langer dan gebruikelijk. Onder meer de A9 richting Almstelveen. Tussen Beverwijk Oosten, knopend Bad Oefendorp, 8 kilometer. A12 richting Den Haag staat 9 kilometer. Vanaf Zoetermeer tot aan Den Haag-Malieveld. op de A13 richting Den Haag 10 kilometer tussen af en Berk en knopend Ippenberg. En een opvallende file door een ongeluk op de ring Amsterdam, de A10 richting Amersfoort bij knopend Watergasmeer. Daar staat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 hadden ze maar van ECO gehoord. Want ECO helpt ondernemers hier en daar graag verder. ECO, Samen succesvol sociaal ondernemen. MKB in de wolken.nl. Cloud Computing, waar ondernemers blij van worden. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De snelste manier om kwijt te raken wat we hebben, is door krampachtig vast te houden wat we hebben. Ja, loslaten is het nieuwe aanpakken. Of zoiets, het lijkt het nieuwe motto van premier Rutte. Hoort u zo meer over in onze uitzending. Eerst naar de dreigende taal van Assad. Want in een interview met de Franse krant Le Figaro heeft hij gezegd... dat in het Midden-Oosten een regionale oorlog kan uitbreken... als Amerika-Syrië aanvalt.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 Ondertussen zegt de Franse regering hard bewijs in handen te hebben... dat president Assad achter de chemische aanval zat. Lijvig rapport werd daarover gisteren door de regering... gepresenteerd aan een aantal parlementsleden. Correspondent Ron Linker vertelt wat die bewijzen ons dan moeten zeggen. Nou, de Franse regering vindt in ieder geval dat er voldoende concreet bewijs is. Hè. Het heeft gisteravond inderdaad een negen kantjes tellend document gepubliceerd. Uh, daarin staat onder meer dat... Alleen Assad over chemische wapens beschikt, niet de opstandelingen. Uh, daarin staat dat de getroffen wijk in handen was van die opstandelingen en dat Assad erna die wijk heeft gebombardeerd om sporen te vernietigen. Dus daaruit, zegt de Franse regering, kun je afleiden dat Bashar al-Assad achter die aanval moet hebben gezeten. En ondertussen wordt er in Washington door president Obama en zijn team druk gelobbyd om congresleden in zijn kamp te krijgen. Om de steun te krijgen voor een militaire exercitie in Syrië.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 Obama zal nu uh, al heel blij zijn als hij voldoende steun krijgt... voor een korte militaire actie die er staat afstraft... voor die gif en gasaanval van 21 augustus. En ondertussen houdt de vluchtelingenstroom vanuit Syrië aan. U vindt daar meer over op onze website, nos.nl. U kunt het ook zien via de NOS-app. Het is tien over negen. Een toespraak van onze premier midden in crisistijd... en vlak voor Prinsjesdag, dat wordt vast een groot richtinggevend verhaal. Hoopt hopen de velen. Vooral de criticasters van Rutte vinden dat de premier onzichtbaar is... en nauwelijks visie heeft. Hoog gespannen verwachtingen dus gisteravond... voor de toespraak van premier Mark Rutte. Ook bij Joost Vullings, onze politiek verslaggever. Hij was erbij in Amsterdam bij de vijfde HJ-schoollezing. Premier Rutte zag hoe de afgelopen weken... de verwachtingen werden opgeschroefd in de media. Dit zou de moeder aller speeches worden van onze premier. Zwanger van visie. Nou, daar dacht hij zelf anders over. Als een visie betekent dat we tot in detail gaan voorschrijven hoe die toekomst eruitziet... dan verzet als liberaal alles in mij zich daartegen. Ik geloof daar niet in. Waar ik wel in geloof is een visie als perspectief voor mensen. Een perspectief voor mensen, daar gaat Rutte voor. Niet meer en niet minder. En rasoptimist als hij is... volgde toen een opsomming over de kracht van ons land. Maar hij ziet zeker ook de schaduwzijde. Niet of nauwelijks economische groei... En nog meer. Belangrijker nog is dat mensen een aantal zekerheden zijn kwijtgeraakt. De zekerheid dat hun huis meer waard wordt. De zekerheid van een waardevast pensioen. En ze maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Veel van die zekerheden zijn eigenlijk geworden tot zorgen. En de werkloosheid. 700.000 mensen, ongeveer 700.000 mensen in Nederland zijn op dit moment werkloos. Daar gaan grote drama's achter schuil. Maar wat stukjes kan gemaakt worden, maar verwacht geen wonderen. Je zult, om deze grote vraagstukken aan te pakken... alles tegelijkertijd moeten doen. En de tweede waarschuwing die ik vooraf geef is dat er geen quick fixers zijn. Laten we niet denken dat we met een trucje of met een toverstokje... dit probleem morgen zomaar kunnen oplossen. Dat zal niet gaan. We zullen dat heel fundamenteel moeten aanpakken. Dus we moeten veranderen en durven. Dat is de kernboodschap. De snelste manier om kwijt te raken wat we hebben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 Juist alle concrete voorbeelden die u zojuist hoorde zijn kabinetsbeleid. Nieuwe plannen zijn er gisteravond dus niet gelanceerd. De lezing van premier Rutte was vooral een verantwoording van zijn beleid. Waarom doe ik wat ik doe? En ach, dat is best nuttig om zo af en toe eens te vertellen... waar je mee bezig bent. Zeker een jaar na de start van zijn tweede kabinet. Wie had gehoopt in vervoering te worden gebracht, die kwam bedrogen uit. Het publiek stond dus ook niet op de banken in Amsterdam. Men vond het wel knap dat de premier zonder papier sprak. En ook dat is wat waard. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien... en s middags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over negen. De politie gaat in Zeeland alsnog de identiteit proberen vast te stellen... van 32 slachtoffers van de watersnoodramp. U hoorde dat zojuist in het mediaoverzicht. Ze gaan DNA afnemen van de overblijfselen van de onbekende slachtoffers. En aan familieleden van vermiste personen wordt ook DNA gevraagd. We hebben contact met Ed Kraseski van de Landelijke Eenheid. Meneer Kraseski, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u dit nu onderzoeken? Nou, omdat er nu uh, de mogelijkheden zijn. Er zijn een paar factoren die daar een rol spelen. In de eerste plaats is dat we nu een DNA-databank hebben voor vermiste personen, dus waar alleen maar DNA-profielen in zitten... van mensen die vermist zijn, of van onbekende stoffelijke overschotten... of van familieleden die vermist zijn. Uh -huh. En daarnaast is er in 2010 uh, een nieuwe wetgeving gekomen... die zegt van er mag geen onbekende doden meer worden begraven... als daar niet eerst uh, DNA-materiaal van is afgenomen. Oké, okay, maar deze mensen zijn al begraven, neem ik aan. Ja, die zijn al, al lang begraven. Ja. Dus we zijn een inventarisatie aan het maken in heel Nederland waar graven zijn met onbekende doden. Op dit moment staat de teller op zo'n 350, maar we hebben ze nog niet allemaal binnen. En van de gemeente schouwen in Zeeland kregen wij het aantal van 45 door. En daarvan bleken er 32 slachtoffers te zijn van die watersnoodramp van 1953. En toen dachten wij, nou, dat is natuurlijk een apart project. Dit ligt heel gevoelig in Zeeland. Maar we gaan toch aan de burgemeester daar vragen om toestemming te geven voor het opgaven. Van die onbekende doden. Dus meneer Krassewski, het is eigen initiatief, het is niet op aanvraag van de nabestaanden, bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Het past ook in, een, zoals ik al eerder zei, in het, in het grotere kader van. we willen alle onbekenden in Nederland opgraven. om daar DNA-materiaal van af te nemen. met het uiteindelijke doel natuurlijk. om te proberen om maar ook aan die mensen. een naam terug te geven, een identiteit te geven. en de nabestaanden uh, rust te geven dat ze weten waar die is geleefd. Goed, maar maar hoe, hoe, hoe werkt het onderzoek? Want um, je zult dan aan de ene kant natuurlijk DNA moeten afnemen... van overblijfselen van die onbekende slachtoffers. En dan ja. moet je vervolgens natuurlijk naar uh, eventuele familieleden. Ja, en die kennen wij niet. Wij weten ook niet waar ze zijn of waar ze wonen. Mogelijk nog, en die kans is er natuurlijk aanwezig, ook in Zeeland. Tenminste van de slachtoffers, van die 32 uh, slachtoffers van de watersnoodram. Dus wij roepen dan ook familieleden op om zich te melden, dan kunnen ze doen bij de plaatselijke politie... een afspraak maken met de forensische opsporing. En dan kunnen ze uh, wangslijmvlies afgeven. En daar maken, maakt het NFI op ons verzoek dan een, een DNA-profiel van. En dat kunnen we vergelijken in de databank... met de profielen die inmiddels gemaakt zijn... van de 32 opgegraven personen. Ja, We kunnen ons voorstellen dat dat gevoelig ligt bij de Zeelse bevolking. Hoe gaat u die erbij betrekken, Gemeente bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. We hebben, nou ja, zoals ik al zei, we moesten natuurlijk toestemming vragen aan de burgemeester. En toen we die vraag dan gesteld hebben, ja, toen, toen dacht de burgemeester ook al gelijk, die voelde heel goed aan, dat kan heel gevoelig liggen in mijn gemeente. Uh, hoe pak ik dat aan? Ik wil dat heel zorgvuldig doen. Dus hij heeft een klankbordgroep in het leven geroepen waar allerlei mensen in zitten, zoals uh, een, een ex-directeur van het watersnoodmuseum. Zelf ook slachtoffer en zelf ook iemand die nog mensen vermist van zijn, zijn familie. Maar ook uh, een, een dominee bijvoorbeeld en nog anderen. En nou, die hebben uh, uh, nou, zorgvuldig beraad gehad. En op een gegeven moment toch unaniem besloten: van we moeten die kans grijpen. Uh, deze misschien wel laatste kans om die mensen toch een naam te geven. En te stemmen voor, zal ik maar zeggen. Maar uh, ik heb toch ook het idee dat u zo langzaam aan het toewerken bent naar een uh, Nationale DNA-bank? Nee, dat heeft daar niks mee te maken. We hebben Niet? al een DNA-bank voor, voor strafzaken, hè? Voor, voor, uh, voor misdrijven. Maar dit is een DNA-bank alleen voor uh, vermiste personen. Dus ja, dat staat daar ver vandaan en dat is ook nooit de bedoeling. Maar wij willen, het enige waar wij die DNA-databank voor hebben... is om onbekenden weer een naam te geven. En, uh, en dat is het belangrijkste. Oké, okay, u heeft alleen goede bedoelingen, wou u maar zeggen. Uiteraard. Met Kraseski van de Landelijke Eenheid Politie, dank u wel. Thank you. De ANWB, Johnson Sahoka, ochtendspits zou voorbij moeten zijn... maar ze blijven ook op elkaar rijden. Ja, dat toch wel inderdaad, onder meer op de A8... richting Amsterdam bij Knopet-Sandam, daar staat 3 kilometer... en daar is de rechterreis ook dicht. En op de ring Amsterdam, de A10, daar is het misgegaan... bij Watergas, meer richting Amersfoort, daar staat 5 kilometer... en ook daar is de rechterreis ook afgesloten. En op de A35 richting Enschede zijn ze op elkaar geknald... ook kunnen ze motorrijden bij betrokken. Bij Enschede-Zuid, daar staat 3 kilometer, daar is de rechterreis... De reis is ook dicht. En het is nog opvallend druk richting Den Haag op de A 12. Zes kilometer voor Den Haag-Malieveld. En ook op a 13 richting Den Haag is het nog erg druk. 13 kilometer tussen af het van Roodreis en Knoopend-Ippenburg. Veel bedrijven hebben werknemers met financiële problemen. Dat is natuurlijk vervelend voor de werknemer. Maar ook voor de bedrijven. Want die hebben daar last van. Hoort u zo dadelijk meer over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 leave, hoorde u, met Wonder Woman. Vier op de vijf bedrijven hebben werknemers in dienst... die in de financiële problemen zitten. Dat is natuurlijk vervelend voor zo'n werknemer... maar ook de bedrijven hebben daar last van. En het Niebuut staat daarom een landelijk netwerk... van speciaal opgeleide financiële coaches... die bedrijven bijstaan met hun personeel met geldproblemen. Micha Aerts is zo'n speciaal opgeleide coach. Van Arts goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor problemen krijgen bedrijven daar dan mee... als hun, hun personeel in de problemen zit? Uh, nou als het personeel in een probleem zit, dan uh, merkt een werkgever dat bijvoorbeeld aan uh, loonbeslagen die binnenkomen, die moeten verwerkt worden. Dat kost tijd. Uh, maar uh, ja, het grootste probleem zit hem eigenlijk in het uh, functioneren van de medewerker. Uh, als iemand uh, financiële zorgen heeft, ja, dan ben je er niet altijd met je hoofd bij. Uh, ja, je moet dan andere dingen regelen, dat soort zaken. Dus dat, uh, ja, dat is voor een werkgever heel vervelend. Mm -hmm. Waarom begint u dan met een landelijk netwerk van speciaal opgeleide financiële coaches? Is dat niet meer iets dan voor bedrijven om daarmee te komen, om die in te huren? Nou, het is, uh, het is zo dat het Nibud uh, al een heel aantal jaren voorlichting geeft... aan uh, BNO'ers en uh, leidinggevenden in het bedrijfsleven... Mm -hmm. over financiële problemen op de werkvloer. En uh, wij merkten eigenlijk dat uh, bedrijven ja, niet goed weten... waar ze terecht kunnen voor hulp voor hun individuele medewerkers. Dus we kregen daar echt uh, ja, wekelijks vragen over. En uh, ja, vandaar dat het voor ons ook een logische stap is... om nu uh, financiële coaching te gaan aanbieden. Hmm. Wordt het wel gewaardeerd, want ik kan me voorstellen dat iemand er niet blij mee is als zijn baas zich gaat bemoeien... met de financiële problemen? Nee, nou ja, daarom wordt ook een niebetcoach een, een ingeschakeld door werkgevers. Kijk, op het moment dat uh, een financieel probleem bij een medewerker uh, zichtbaar wordt... Hè, dan weet een werkgever, ja, die weet daar vanaf. Er komt een loonbeslag binnen of ja, het komt in een functioneringsgesprek naar voren. En uh, ja, werkgevers die, uh, uh, willen graag uh, zakelijk en privé toch wel enigszins gescheiden houden... En vandaar dat ze uh, ja, op zoek gaan naar een partij die, daar, uh, die hen daarbij kan helpen. En die extern is dus, bewust ja. extern. Ja. Hoe werkt het? Hoe gaat het in zijn werk? Uh, er is een werkgever bij een bedrijf uh, die wat afwezig is. En uh, er komen ook wat loonbeslagen binnen. U wordt ingeschakeld en wat gebeurt er dan? Nou, op het moment dat, uh, dat er een new coach wordt ingeschakeld, dan uh, neem wij contact op met de betreffende medewerker. Hè. Die is daarvan op de hoogte gesteld door de, door de werkgever. Mm -hmm. En uh, de eerste stap is eigenlijk om een inventarisatie zoals we dat noemen, te voeren bij de medewerker thuis. En als die werknemer geen zin daarin heeft en zegt van ik los het zelf wel op? Ja, kijk, die keuze is natuurlijk altijd aan de medewerker zelf. Hè? En dat gaat in overleg met het bedrijf. Het, okay. blijft, uh, het blijft coaching, dus ja. dat is, uh, je kan het niet afdwingen. Nee, maar u heeft een intakegesprek en dan? Ja, tijdens dat intakegesprek uh, ja, proberen we een goed beeld te vormen van uh, de omvang van de problemen. Hè? Hoe groot is het probleem? Wat heeft iemand er zelf aan geprobeerd te doen? Nou ja, noem alles maar op. En naar aanleiding van dat gesprek uh, wordt er een plan van aanpak gemaakt voor vervolgcoaching. En dat kan dan uiteindelijk, want dan moet iemand ook wel beterschap beloven, kan ik mij voorstellen. Wanneer rondt u zoiets af? Uh, uh, wanneer zo'n traject wordt afgerond, bedoelt u? Wat zegt u? Wanneer een traject wordt afgerond. Ja, u. precies. Ja, ja. Ja. Nou, goed, het plan van aanpak wordt uh, doorlopen hè. en er worden een aantal dingen in, uh, in besproken. Hè. Soms moet de administratie op orde worden gebracht. Uh, soms moeten daar um, ja, schuldregelingen worden getroffen. Nou ja, noem maar op. Ja. En um, als we, uh, als dat op de rit staat en uh, we hebben als coach ook het gevoel dat iemand weer uh, zelf verder kan, hè, dan wordt uh, dan wordt de begeleiding afgerond. Oké. Okay. Michael Arts, dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan we nog even naar Den Haag? Mark Robin Visser op Duurzame Dinsdag heeft allerlei duurzame ideeën vanochtend in zijn koffer. Ja. Mark Robin, straks ja. de foodiebag. Maar eerst het gewasklemsysteem. Ja. Wat is dat? Oh. Ja, je wilt het echt weten, ja, gewasklemsysteem. Ik vond het zo het mooi Hij houdt het woord. dan de hele ochtend uh, bezig. Hij <laughs> houdt er maar niet over op. Google maar, ik, ik heb kan niks het, vinden. Nee, maar ik, ik weet het. Ik heb het even nagevraagd. Wat is het gewasklemsysteem? Het is heel simpel. Dat is voor telers van bijvoorbeeld tomaat, komkommers en andere gewassen. En die gebruiken plastic klemmetjes... waarmee ze die, de gewassen op de een of andere manier ja, ophangen... of uitleggen, of weet ik veel. Ja. En die klemmetjes, dat zijn wegwerpklemmetjes. En nu is er dus iemand, en die heeft een systeem bedacht waardoor je niet meer die plastic klemmetjes hebt die allemaal in het afval verdwijnen, maar een duurzaam systeem, een gewasklemsysteem, waarmee je dus de tomatenplantjes enzovoorts in kassen kunt ophangen. Snap je het, Marcel? We hebben een winnaar. Ja, nou, ik ja, het is een van de tien genomineerden oh. voor, voor de duurzame dinsdagprijs. Nee. Je weet het niet, ja, nee, maar goed. Nou ja, ik vind het op zich niet maar opkomen op zo'n gewasklemsysteem. Net zoals die flessenpletter, trouwens, tr tr die we vanmorgen hebben, hebben behandeld. Die plastic flessenkrom trekt, of leeg trekt. Maar ik heb nu hier de volgende. Die spreekt toch mij ook wel heel erg aan. En die heet de foodie Bag En dat begint met een kromgebogen metalen uh, theelepeltje. En dat theelepeltje, daar zit dan een kaartje aan. en op dat ka dit, dit theelepeltje leggen we op tafel, hè? Ja, samen met het kaartje. Leggen we op tafel samen met het kaartje. En niet zomaar op tafel, maar dit is speciaal voor in uh, restaurants. Lisanne Adink, bedenkster, bedenker. Ja. En er uh, staat er op dat kaartje... Uh, vindt u de, vond u de maaltijd lekker? Schuif dan deze lepelclip aan uw bord... en dan krijgt u de rest van de maaltijd mee naar huis. In Amerika is dat de normaalste zaak van de wereld. Ja, precies... Hier blijkt toch dat uh, 70% van de mensen ongeveer uh, toch best wel af en toe iets overhoudt uh, na een lekkere maaltijd. Dat eigenlijk best wel graag mee naar huis wil nemen. Maar ja, we durven het gewoon niet te vragen. Dus dan we durven dat... het niet te vragen. Ja. ja, dat schijnt het probleem te zijn. Dus daar uh, hebben we eens over nagedacht van nou, dat moet toch anders kunnen. Uh, wij durven niet te vragen. De ober vindt het vaak toch ook best wel een beetje spannend om het aan te bieden. Uh, dus ja, daarom uh, dit kaartje met het clipje, Want uh, daarmee wordt het gesprek gewoon meteen geopend en uh, wordt het heel makkelijk om het wel te vragen. We zijn hier in het centrum van Den Haag. Meneer Akkerhuis, we zijn hier in uw etablissement. Uh, u bent een horecaman. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het een uh, fantastisch goed uh, initiatief. Want uh, dit brengt het gesprek op gang. Inderdaad, van het lekkere eten wat wij bereiden als uh, restaurateurs. Nou, dat is eigenlijk een compliment als mensen dat uh, ook nog mee naar huis nemen. Dus de Foodiebag is een, uh, denk ik een uitstekend initiatief om de food waste uh, zeg maar, tegen te gaan. En als het dan echt goed werkt, dan is uiteindelijk dit hele ding niet meer nodig... Precies. Het, het, ja, op dit moment blijkt dus dat een groot deel van de mensen uh, dat eten weggooit... dat we het allemaal moeilijk vinden om te vragen. Ja, als dit over een paar jaar helemaal is ingeburgerd, dan uh, is het niet meer nodig. En doen restaurants het uh, waarschijnlijk gewoon vanzelf? Of durven mensen het gewoon wel zelf te vragen? Ik wens jullie een hele mooie, duurzame dinsdag. Dankjewel. Okay. En de groeten uit Den Haag. Dankjewel. En de groeten terug, Mark Robin Visser, over de duurzame dinsdag. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. We wensen jullie ook nog een hele fijne dinsdag... Onder andere luisterend naar de collega's van de KN Roos. Goedemorgen. goedemorgen. Wat heb jij nog? De politie gooit zijn eigen integriteit te grabbel... door te verzwijgen welke functie Hero Brinkman gaat vervullen... bij de Amsterdamse politie, vindt de Algemene Politiebond. Uh, gaat ze zo meteen zeggen uh, bij ons. En de geroofde kunstwerken uit de Rotterdamse kunsthal... Uh, die zouden zijn verbrand. Die zijn helemaal niet verbrand. Zegt een privédetective die is gespecialiseerd in het terughalen... van grote en wereldberoemde en peperdure kunstwerken. Kijk Dat, eens aan. En nog veel meer. Dan gaan we weer luisteren. Sven. Bij elkaar, ook. Tot zo. Radio 1. Eerst nog eventjes naar Dorot Megens voor het NOS-journaal. Elke dag ontvluchten 5000 Syriërs hun land. Uit angst voor het oorlogsgeweld meldt de VN. Het aantal vluchtelingen is inmiddels gestegen tot boven de 2 miljoen. De meeste Syriërs gaan naar buurlanden Jordanië, Irak, Libanon en Turkije.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 Voor enkele Zeeuwse families wordt na 60 jaar mogelijk duidelijk waar hun door de watersnood omgekomen, <coughs> pardon, watersnood omgekomen familieleden begraven liggen. In de gemeente Schouwen-Duiveland worden vanaf volgende week 32 onbekende slachtoffers opgegraven. Hun DNA wordt opgeslagen in de databank voor vermiste personen. Als er nou een match is met ander erfelijk materiaal, dan wordt duidelijk wie het slachtoffer is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ochtendspitskamp nog met wat aanrijden, John, aanrijdingen, John Zahoka. Ja, dat klopt, een paar ongelukken. Onder meer op de A8 richting Amsterdam. Drie kilometer bij knoopend Zandam. En daar is de rechterrijstok ook dicht. Op de A9 richting Almseveen. Daar zijn ze op elkaar geknald bij knoopend Raasdorp. daar staat vijf kilometer file. Op de ringweg Amsterdam de A10. Daar staat door een ongeluk bij knoopend Watergasmeer. Richting Amersfoort, zeven kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de A35 Almlo richting Enschede. daar staat bij Enschede Zuid... Drie kilometer en daar is de rechterrijst ook afgesloten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. De politiebond wil openheid over de terugkeer van Hero Brinkman bij de politie. Minister Ploemen is op handelsmissie in India. Geroofde kunstwerken uit de kunsthal in Rotterdam zijn helemaal niet verbrand, zegt een privédetectief. In het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Rotterdam. En hier betalen ze vanaf vandaag niet meer met geld, maar met een nieuwe munteenheid. En dan is een half uur precies één zuiderling waard. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt, @SKokkelman, en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail Goedemorgen goedemorgennederland.nl De politie, dames en heren, gooit zijn eigen integriteit te grabbel door te verzwijgen welke functie Hero Brinkman krijgt bij de Amsterdamse politie. Dat zegt de Algemene Politiebond in een reactie op de terugkeer van de oud-PVV-politicus bij zijn oude werkgever, de politie dus. Han Busker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U, u maakt het direct wel erg groot, maar inderdaad hebben wij wel vraagtekens bij hoe een en ander verloopt. Waar, zijn de, waar zitten die vraagtekens dan? Nou ja, uh, het is uh, wat ons betreft uh, vanzelfsprekend... dat je uh, als je een persbericht eruit gooit... waarin je zegt dat een publieke figuur... zoals in dit geval op Brinkman... weer bij de politie gaat werken... Uh, dat je ook even duidelijkheid verschaft... hoe een en ander verlopen is, procedureel. En uh, dat betrokken aan alle voorwaarden voldoet... die uh, nodig zijn om bij de politie te kunnen werken. En over welke voorwaarden hebt u het dan? Nou ja, dan dien je van onbesproken gedrag te zijn, zeg ik maar even. Ja. Want dat is toch een van de kernwaarden bij de politie. En in het geval van meneer Brinkman hebben we de afgelopen jaren natuurlijk wat commotie gehad. De politie beseft zich denk ik ook heel goed dat het een bijzondere situatie is. Want anders hoef je er geen persbericht voor uit te gooien. Ja. Maar als je dat dan doet, wees dan volledig. Wat zijn de bijzondere omstandigheden wat u betreft dan, wat Heer Brinkman betreft? Nou, de eerste omstandigheid is dat het iemand betreft die een publieke functie heeft vervuld. In die functie ook het nodige gezegd heeft over wat hij allemaal in het verleden gedaan heeft. Daar is hij heel open over geweest. Ja. Dat heeft tot allerlei debat geleid. Dus daar heeft de samenleving een opvatting over. Ja. En als je dan weer bij de politie gaat werken, ja, dan moet je wel even duidelijkheid creëren als politieorganisatie. Wat daarmee met die informatie gedaan is. Speelt ook nog uh, een rol dat uh, hem uh, in hoger beroep... nog een uh, straf uh, van de rechter boven het hoofd hangt... wegens bedreiging met één bijl? Nou ja, ik, ik heb dat begrepen. Dat speelt ook een rol. Maar nogmaals, wat ons betreft hoeft uh, er geen aparte procedure... Uh, te worden doorlopen voor de heer Brinkman... maar dezelfde procedure die voor iedereen geldt. En wat die is die procedure? Wat is Dat die procedure? er een integriteitsonderzoek uh, gaat plaatsvinden... Ja. Uh, wellicht een AIVD-onderzoek, uh, maar dat ligt aan de functie die je bij de politie gaat uh, bekleden. Ja. Ja, en daar moet je, vind ik, nu wel even duidelijkheid over geven. Kun je met een strafblad werken bij de politie? Nou, dat, uh, uh, dat ligt er maar weer net aan. Uh, hè, dat kan na verloop van tijd ook weer uh, verjaren. Maar um, het belangrijkste gegeven is wat ons betreft dat je van onbesproken gedrag bent. En ben je dat met een strafblad? Uh, nee. Nou heeft Herold Brinkman nu geen strafblad bij mijn weten. Nee, dat, dat, dat lijkt mij ook dat dat uh, op dit moment zo is. Maar uh, ik weet niet of dat, uh, hè, als het in hoger beroep is... of dat uiteindelijk niet toch een strafblad wordt. Um, dan hangt het er ook weer van af, zeg ik maar eventjes... of we te maken hebben met een nieuwe aanstelling van de heer Brinkman. Hm? Met andere woorden, hij heeft weer gesolliciteerd bij de politie. Of we hebben te maken met een situatie... waarin zeg maar, een soort buitengewoon verlof is verlengd... Hm. en hij weer terugkeert. Ja. Dat is maar, bij meer politiemensen zo, toch? Een terugkeerregeling. Dat, dat kan. Dat ja. kan. Als je hè, voor de publieke zaken aan het werk gaat, bijvoorbeeld Tweede Kamerlid of Statenlid. Ja. dan kun je daar buitengewoon verlof voor krijgen. Maar, maar waarom zou iemand die PVV-politicus is geweest. geen politieman meer kunnen worden? Nee, dat, dat gaat natuurlijk veel te ver. Je moet van onbesproken gedrag zijn. Ja. En vindt, hij, vindt u dat hij van onbesproken gedrag is? Nou. Uh... Ik vind dat niet, omdat ik de commotie uh, in de samenleving ken. Ik weet niet wat het oordeel daarover moet zijn. Maar er is nogal wat gezegd over de heer Brinkman. En de heer Brinkman heeft ook nogal het nodige gezegd over hemzelf. Ja. En dan denk ik bij mezelf... ook in het belang van de heer Brinkman... zorg dat hier duidelijkheid overkomt. Ja. Goed. Um, wat zegt dit over de integriteit van de politie? Als er geen duidelijkheid komt? Nou, dat moet je niet willen. Want uh, hein, integriteit of transparantie... Het heeft wel met elkaar te maken. Je moet dit gewoon niet willen als politieorganisatie. Wat moet maar je niet dit willen? Maar meer als een ongelukkige vorm van communiceren ook? Maar meneer Busker, wat moet je niet willen als politie? Dat hier vraagtekens over blijven bestaan. Dus je moet volledige openheid van zaken geven? Absoluut, volledige openheid van zaken. Dus je moet zeggen waarom hij terugkeert, in welke functie hij terugkeert... en hoe dat zit met een mogelijk strafblad... mocht hij uiteindelijk ook in hoger beroep worden veroordeeld door de rechter? Dat lijkt mij uh, de oplossing van het probleem. Dan hebben we uh, zojuist contact gehad met de Amsterdamse politie. Uh, die politie gaat om uh, tien uur in dit programma een reactie geven. Uh, maar ze gaan er niet bij zeggen, hebben ze al verteld... in wat voor functie Brinkman bij de politie aan de slag gaat. Nee, nou ja, voor mij is het belangrijk dat er duidelijkheid komt dat de heer Brinkman gewoon aan alle voorwaarden voldoet... om bij de politie te kunnen werken en hoe dat in zijn werk is gegaan. En dat je binnen de politie niet direct gaat roepen van betrokkenen zit daar of daar of daar, dat snap ik. Want uiteindelijk als die hier is aangesteld is de heer Brinkman gewoon een politiemedewerker. Ja. En die heeft ook recht op de bescherming die erbij hoort om zijn vakgoed uit te kunnen oefenen. Maakt het eigenlijk voor u uit of hij, eh, laten we zeggen, wijkagent wordt? Of dat hij bij de ME gaat? Of dat hij rechercheur wordt? Of dat hij tot de kaders van de politie toetreedt? Nou, ik zeg daar maar eventjes heel simpel van, dat maakt mij niet uit. Dat maakt de Nederlands Politiebond niet uit. Op het moment dat je weer voldoet aan de voorwaarden en er is geen discussie meer over... Dan uh, is het aan de organisatie om te bepalen in welke functie betrokken aan de slag gaat. Dus u zegt als hij aan alle voorwaarden voldoet is hij van harte welkom ook namens de Nederlandse politiebond om in welke functie dan ook bij de politie aan de slag te gaan. Maar ik wil zeker weten hoe de procedure is gegaan en of hij aan alle voorwaarden voldoet. Dus inclusief strafblad, integriteitsonderzoek enzovoort. Ja, en dat wil ik niet omdat ik dat als Nederlandse politiebond wil, maar omdat ik vind dat dat goed is voor de Nederlandse politie om daar geen enkel misverstand over te laten. En als dat misverstand blijft bestaan, dan is de integriteit van de politie in dan discussie? Dan roep, je, dan roep je vraagtekens op en dat is niet goed. Han Busker, de voorzitter van de Algemene Politiebond. Ik dank u wel. En straks dus, na tienen de reactie van de Amsterdamse politie. En dan hopen we ook meer te weten te komen over de procedure... en over de voorwaarden waar Hero Brinkman dan aan zou moeten voldoen... volgens de Algemene Politiebond om weer aan de slag te kunnen in Amsterdam. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een vrouw uit Woudrichem stapt naar de rechter... omdat ze geen lid mag worden van de plaatselijke visvereniging. Ja... In de statuten staat namelijk dat alleen mannen daar welkom zijn. En nou is de vraag, zijn er überhaupt vrouwen die vissen? Onno Talau van Sportvisserij Nederland die heeft het antwoord. Nou, Er zijn eigenlijk best een heleboel vrouwen die vissen. Het zijn er circa 300.000. 1,1 miljoen mannen vissen, met 300.000 vrouwen. Bij ons zijn er overigens niet 300.000 vrouwen geregistreerd. Dat zijn er maar 30.000. Het is wel groeiend aantal vrouwelijke vrouwen. Sportvissers uh, langzamerhand en daar zijn we uiteraard heel blij mee. En uh, We hebben een WK-damesteam, uh, wat vorig jaar nog in eigen land de derde is geworden. Dus wij staan uh, helemaal positief tegenover vrouwen. En het kan nog verder groeien, want uh, in Scandinavië en in de VS uh, ja, is het aantal uh, geregistreerde vrouwen die vissen loopt op tot meer dan een kwart. Bent u een vrouw die vist? Kent u een vrouw die vist? Hebt u een vrouw die vist? Of heeft u een andere vraag bij het nieuws? Dan kunt u ons mailen naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Rotterdam. Jet, Mok. Nou, zeg maar. Wat kunt u? Um, nou, ik uh, ben wel erg goed uh, in het helpen van mensen bij een uh, sollicitatie. Dus denk aan het schrijven van een brief of een uh, goed cv opstellen. En, uh, en wat heb jij in de aanbieding? Nou, ik ben erg goed in Nederlandse spelling. Dus als iemand... Uh, Help nodig heeft voor werkstukken nakijken of iets dergelijks... dan uh, kan ik je heel goed bij helpen. En, uh, en, en waar heb jij nou behoefte aan? Waar ik behoefte aan heb? Ik heb uh, behoefte aan uh, het bijhouden van mijn administratie... of uh, ja, mijn financiën, dat soort, uh, dat soort dingen, belastingen invullen. kan ik ook wel gebruiken. Uh, Luc Manders, jij hebt een oplossing gevonden voor uh, deze vragen en in, in dit aanbod. Ja, klopt. We, hebben, en we introduceren vandaag De Zuiderling. Dat is de ruilmunt op Rotterdam Zuid. En daarmee kan je je eigen talent aanwenden om een Zuiderling te verdienen. En die Zuiderling kan je inzetten om weer een ander te vragen iets voor jou te doen. Hij ligt hier voor me. We hadden al van tevoren even gezegd. Uh, dit gesprekje duurt maar een paar minuten. Maar alles bij elkaar was ik een half uur bezig. En daarvoor kreeg ik dan één Zuiderling. Ja, een Zuiderling is ongeveer een half uur tijd die je voor een ander besteedt. En dat betekent dat als je wat doet voor een ander. En dat kan zijn huiswerkbegeleiding. Of je kan een keer iemand helpen met sporten. Of je kan iemand naar de metro brengen die zelf geen auto heeft. Dan kan je daar zuiling voor vragen. En via het systeem leer je ook mensen kennen die je voorheen nog niet kende. Want waarom zijn jullie dit project gestart hè? als, als Rotterdam-Zuid zijnde? Eh, nou, om, om een heleboel redenen. Eén daarvan is om welvaart en geluk te creëren voor iedereen op Rotterdam-Zuid. Klinkt wel heel erg zweverig. Eh, klopt, maar wij denken heel erg, en dat is ook wel weer de afgelopen twee jaar in versterkt worden... dat mensen die het leuk vinden om iets te doen, waar ze goed in zijn, eh, dat je dat wel kan versterken. Dus heel veel mensen zitten thuis of heel veel mensen hebben tijd over... of heel veel mensen vinden het best wel leuk om iets te doen in, in de samenleving... Nou, dan kan je met dit middel ervoor zorgen dat je ook daadwerkelijk gaat doen waar je goed in bent. Maar hè, mijn buurvrouw die uh, heeft hulp nodig bij de boodschappen. Kan ik daar dan, dat doe ik wel eens, kan ik daar dan voortaan uh, deze zuiderling voor vragen? Uh, dat kan je doen. Ik denk dat je voor, buurvrouw het niet heel erg waardeert. Maar ik kan me voorstellen dat als je iemand vraagt die je nog niet kent, die kan je met dit middel gebruiken. Uh, en kan je vervolgens inzetten om iets voor die persoon te doen. Maar voor je buurvrouw doe je het toch wel. Mensen ga ik vanuit. <laughs> nou, dat, uh, ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Um, nu is het zo dat er wel meer van dit soort projecten zijn gestart in Nederland. Bijvoorbeeld de noppies. Niet altijd even succesvol. Waarom denken jullie dat dit wel gaat werken? Uh, nou, een aantal redenen. We zijn anderhalf jaar bezig. We hebben met heel veel initiatieven contact op Rotterdam-Zuid. Denk even aan 500 initiatieven. En dat kan zijn, het Antilliaanse Vrouwennetwerk, tot de kerk, tot de moskee, tot de sportvereniging. We hebben met heel veel sociale leiders, zeg maar, mensen die heel veel mensen kennen op Rotterdam-Zuid afgelopen jaar contact gelegd. We hebben een hele mooie website. We hebben meer dan 50 vrijwilligers die met ons meewerken. En we hebben vandaag 500 studenten die kennis gaan maken met Rotterdam-Zuid, van de Hogeschool Rotterdam. En die gaan ook het verhaal vertellen. Maar dan heb ik nog één vraag, hè? want stel nou ik, ik kan iets, hoe kom ik dan in contact met, deze? bijvoorbeeld ik wil mijn werkstuk laten nakijken of ik wil wel de administratie van uh, deze jongen hier naast mij uh, doen. Um, hoe kom ik dan in contact met hem, want ik ken hem verder niet, het is niet zo dat ik hem op straat tegenkom en dat hij uh, een bordje boven zijn hoofd heeft hangen, nou ik uh, wil dit en ik heb een zuiderling in de aanbieding, hoe, hoe werkt het? Nou, eigenlijk heel simpel. Je kan het al binnen je eigen community vragen. Dus je kan vragen aan je eigen vrienden of bekenden. Ken jij iemand die uh, iets voor me zou kunnen doen? Je kan onze website mailen met de vraag, kennen jullie iemand op Rotterdam Zuid? Omdat we veel contact hebben en heel veel mensen die krijgen die momenteel mailtjes sturen. En je kan via onze website, op allerlei andere websites die al bestaan... gewoon op zoek naar iemand die wat voor je kan doen. En, en hoeveel even kort, hoeveel mensen denken jullie dat er uiteindelijk aan gaan meedoen? Of hoeveel Zuiderlingen denken jullie dat er uh, verdiend gaan worden de komende tijd? Nou, wij zijn prachtig ambitieus, maar het komende anderhalf jaar hopen we 10 tot 20.000 mensen mee te laten doen aan dit systeem. Om ervoor te zorgen dat we met z'n allen wat meer voor elkaar gaan doen. En dat is ongeveer 20% van, van wat er hier in, in Rotterdam-Zuid woont? Uh, nou Rotterdam-Zuid heeft 200.000 mensen en 10% daarvan is 20.000 mensen en daar, daar richten we op. En hoeveel denk je dat er dan uiteindelijk. Uh, hoe, hoeveel zuiderlingen denk je dat er uiteindelijk over de toonbank gaan? Uh, nou, ja, over de toonbank of over de SMS. Want we hebben namelijk een uniek systeem waarmee we zuiderlingen kunnen overmaken. Je kan per sms van A naar B overmaken. Uh, maar we denken op ongeveer 400.000 komend jaar. Dat is echt heel veel. Dat is echt heel veel. En we zijn heel erg ambitieus. Dankjewel, heel veel succes ermee. Dankjewel. Bijdrage was dat vanuit Rotterdam van Jet Mok. Straks rioolbende opgepakt in Madrid. Majest. 2, 1, go! Deze dag. 2004. Sommige kinderen en volwassenen lijken in bewusteloze toestand naar buiten te worden gedragen. Hoe ernstig het is met de gegijzelden, is nog niet duidelijk. Deze dag in 2004 komt er in Beslan in noord ossetië op brute wijze een einde aan de gijzeling van schoolkinderen en ouders. De vallen 334 doden, onder wie 186 kinderen. Bert Dokter werkte destijds voor de hulporganisatie Dorcas en zag met eigen ogen de gevolgen van dat drama. In september is dat altijd een grote feestdag, hè. de start van een nieuw schooljaar. Uh, de jongeren die de school verlaten, die geven zeg maar, uh, de, bel, de schoolbel over aan de kinderen die voor het eerst op school komen. En ja, dat is altijd een groot feest, dus iedereen wordt ook uitgenodigd. En uh, opeens ja, wordt er uh, geschoten, is er consternatie en ja, er komen uh, terroristen komen binnen. En die drijven iedereen uh, de school in, in, uh, in de sporthal. En daar zijn mensen vastgehouden, kinderen. En dat heeft een aantal dagen geduurd, drie dagen. En ja, toen is het gruwelijk uit de hand gelopen met een, uh, ja, een bevrijdingspoging. De Russische autoriteiten hebben gemeld dat zij de situatie onder controle hebben in en rondom het schoolgebouw. Er is ontzettend geschoten. Er zijn Heel veel mensen zijn omgekomen. Ruim 300, 334 om precies te zijn. En uh, ja, de directeur Piotr Loeniskin van de organisatie waar wij mee samenwerken, die belde mij... En ik had al gehoord van dat er een, een, een scheidsingsactie aan, aan de gang was. Ik zat op dat moment in, in de Oekraïne. Maar hij belde mij en hij was helemaal ondersteboven. Ik had hem nog nooit zo meegemaakt aan de telefoon. Uh, hij was heel erg emotioneel. En ja, toen heb ik gezegd van... Uh, Pjotter, ik uh, pak er eerst een vliegtuig in de kom die op. En ja, we hebben ons best gedaan om ja, zoveel mogelijk uh, uh, uh, mensen te helpen. Het was in die, in die tijd, het was direct na uh, uh, de, de actie, een, een enorme chaos... Uh, mensen waren, waren kinderen kwijt, uh, kinderen werden en ook uh, volwassenen werden in verschillende ziekenhuizen geplaatst. Uh, men wist niet waar, uh, de ziekenhuizen waren er totaal niet op voorbereid en, en er waren niet, niet voldoende uh, ja, medische middelen voorhanden. Uh, wij kennen mensen uit Beslan, hè, vrienden ook, ook van Pjotter. mensen die ik ook eerder wel eens zelf heb, uh, had bezocht, nou, die waren ook uh, getroffen, die hadden ook uh, kinderen in de, in de school zitten. En ja, een aantal van die kinderen die zijn pas weken daarna uh, boven water gekomen, om het zo maar te zeggen. Het heeft een enorme impact gehad en, en eigenlijk uh, nog, nog steeds, want het, het is nog steeds zichtbaar. Als je de, de begraafplaats ligt langs de weg van het vliegveld, dan nou is een uh, gedenkteken geplaatst, dat valt heel erg op. Maar ook de school, die staat er nog gewoon midden in de stad. Woede en wanhoop vechten om de voorrang bij de inwoners van de noord provincie provinciestad Beslan. In het begin was het zo, uh, de, de eenheden, uh, Alfa en Wimpel, uh, dat zijn die uh, speciale commando's, die kregen heel veel lof. Die hebben trouwens ook veel uh, slachtoffers uh, uh, gehad. Maar daarna uh, ja, is er toch wel een uh, discussie geweest uh, over hoe het uh, zover heeft kunnen komen. Want uh, ja, er is gewoon met, uh, met grof geweld is daar, uh, op het uh, schoolgebouw geschoten, echt, echt door, door, door tanks... En ja, er wordt al gezegd dat, dat veel kinderen door ijzer vuur uh, ja, zijn omgekomen. En, en uh, nog, nog steeds is er eigenlijk onvrede, uh, omdat er eigenlijk nooit uh, er excuses zijn, uh, zijn aangeboden. En ook nooit uh, echt duidelijk is geworden hoe het uh, zo heeft kunnen gebeuren. Hulpverlener Bert Dokter over de einde, het einde aan de gijzeling... van schoolkinderen en ouders in Besland. Deze dag in 2004. Valerie. Het is 7 minuten voor 10 uur. luistert naar de KRO op Radio 1. Een Spaanse criminele bende die het rioolstelsel gebruikt om banken te overvallen... is na 7 jaar opgepakt. Vier bendeleden werden gepakt toen ze met 60.000 euro uit een put kwamen. Lex Rietman, onze man in Spanje. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je dan toch een bank overvalt, dan neem je toch wel wat meer mee dan 60.000 euro? Uh, ja, maar goed, als er niet meer in huis is, dan moet je het daarmee doen. En nou ja... Zeg nou zelf, voor een, uh, een puiltjeswerk werk is het ook niet heel slecht betaald. <laughs> nee, een rioolbende die na zeven jaren is gepakt. Over wat voor types hebben we het hier? Ja, nou ja, weet je, het, het, uh, het is een groepje mensen. Die uh, ja, tien, tien mensen zijn opgepakt door de politie. En drie ervan hadden een strafbad, de meeste dus niet. En ja, die maakten gebruik van het feit dat er onder de grond een complete stad ligt. Ja, mensen, je staat er niet vaak bij stil. Maar al het regenwater moet natuurlijk weg en, uh, en al het afvalwater van de huizen. Dus dat gaat allemaal het riool in. Ja. En dat riool dat volgt uh, het stratenpatroon grotendeels van, van boven de grond. En uh, als je dan goed uh, zorgt dat je, dat je dat stratenpatroon in je hoofd hebt, dan, uh, nou, dan kun je dus via dat riool bij uh, je bestemming uitkomen onder de grond. En dat hebben ze dus gedaan. En hoe gingen ze dan vervolgens precies te werk? Nou, ze gingen meestal in het weekend uh, de put in, de grond in ergens. Uh, niet al te dicht bij de bank, die ze wilden brood de bank, hè. Dus uh, nou ja, en dan een uurtje later, dan uh, kwamen ze bij, bij de bank uit. Uh, natuurlijk wel, uh, hadden ze wel wat, wat gereedschap bij zich. Natuurlijk een zaklamp, rioolkleding, uh, hoge laarzen, ook niet onbelangrijk. Uh, moker, koevoet, uh, aantrekriempjes om uh, straks het personeel uh, vast te kunnen binden en plakband om uh, hun, uh, over hun mond te plakken. En voor de zekerheid toch ook een paar vuurwapens. Die mensen die gingen dus uh, met al deze, dit gereedschap zich een baan breken letterlijk de bank in, eh, wachten dan eh, tot het maandagochtend werd, het personeel binnenkwam. En eh, nou ja, die werden dan overmeesterd en vastgebonden. En eh, nadat ze dus eh, het geld hadden overhandigd en vervolgens weer eh, pleiten door het riool. Is bekend hoeveel uh, ze hebben in die afgelopen zeven jaar? Nou, dat heeft de politie niet gezegd, maar ze hebben zeven overvallen. Ze worden voor zeven overvallen verdacht. En uh, nou ja, deze keer was het een dikke 60.000 euro. Een paar maanden geleden was het 40.000 euro. Dus laten we zeggen zeven keer 40.000, 50.000, tussen drie en vier ton. Ja, dat is niet echt heel veel in zeven jaar als je dan toch een bankrover bent. Nee, er zijn, er zijn politici die uh, in zeven jaar aanzienlijk meer achterover Ja, zeker in Spanje, geloof ik. Uh, het doet een beetje denken aan Ocean's Eleven, zal ik maar zeggen. Hoewel het daar om veel grotere bedragen gaat, de film. Um, is dat ook het romantische beeld dat in Spanje rondom deze heerschappen heerst? Of niet? Nou, ze uh, kunnen, we, als je uh, kijkt wat er op internet. Uh, hè, wat, wat uh het lezerscommentaren en dergelijke onder de artikelen in de kranten kun je toch wel aflezen dat er wel wat sympathie is ja voor voor hun creativiteit. He, van als we allemaal als de gewone burgers ook zo creatief zouden zijn dan uh, zou het niet zo beroerd gaan hier uh, voor het feit dat ze banken beroven. Want ja veel mensen uh, hebben toch uh, sterk uh, de overtuiging, en er zijn ook argumenten voor, denk ik wel... Ja. dat uh, de banken belangrijke veroorzakers zijn voor de crisis... en zeker ook voor de tienduizenden huisuitzettingen. Banken die met overheidsgeld gered zijn... die dan gewoon wel zonder pardon gezinnen uit huis zetten. Dus uh, ja, er is wel sympathiek voor het feit dat ze dan uh, op banken gemunt hebben. En ook voor hun ja. lef. Hè, want stelen zonder dat je politicus bent of bankier... daar heb je toch echt lef voor nodig. Want dan kun je, dan kun je echt in de gevangenis komen. Juist. En gaat dat ook gebeuren? Ja, vast wel. Vast wel. want ja, Het, uh, het, het wordt getypeerd als uh, roof over... Kijk, uh, slachtoffers hebben ze volgens mij niet gemaakt, voor zover ik weet. Dan, dan had de politie dat ook wel duidelijk gemeld. Maar goed, het geldt... Uh, ja, het zijn natuurlijk uh, overvallen met, met geweld. Want die mensen worden geïntimideerd, bedreigd en geweld gebruikt. Ja. Dus uh, ze moeten waarschijnlijk wel hangen. Goed, in ieder geval zijn ze een soort van volkshelden... ook tegelijkertijd daar bij jou in Spanje. Lex Rietman. Dankjewel. Straks, dames en heren, de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie... reageert toch op de terugkeer van Hero Brinkman bij zijn politiekorps. In welke functie, dat moeten we afwachten. U hoort dat zometeen in het vervolg. Blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie.